Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vader van de Nederlandse Syriëganger ganger klaagt de Nederlandse staat aan. Die zou niet genoeg hebben gedaan om te voorkomen dat zijn zoon naar Syrië ging. De vader had de politie gewaarschuwd dat zijn zoon in Turkije zat... en dat hij op het punt stond om naar Syrië te vertrekken. De Turkse politie hield hem aan en liet hem toen vertrekken. Nu vecht de zoon mee met de islamitische staat... De advocaat van de vader zegt dat hij geen mogelijkheden meer had om zijn zoon tegen te houden en dat de staat dat had moeten doen. Koning Willem-Alexander heeft voor het eerst in het openbaar gesproken over de fukte de koning discussie. In een gesprek met Amerikaanse verslaggevers zei hij dat hij daarover als persoon een mening heeft, maar dat hij daarover als koning niets kan zeggen. Het gesprek met de pers was ter voorbereiding van het bezoek volgende week aan Canada en de Verenigde Staten. In de Tweede Kamer wordt gediscussieerd over afschaffing van het verbod op majesteitsschennis. Willem-Alexander zegt dat hij vindt dat de wet besproken moet worden... dat hij het debat volgt en accepteert wat daar uitkomt. Huishoudens hebben opnieuw meer uitgegeven aan diensten en goederen. In maart werd 1,9 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder, meldt het CBS. Een groot deel van die stijging wordt veroorzaakt door het koude weer in maart. Daardoor was de energierekening gemiddeld 8 procent hoger. Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat meer geld is besteed aan huishoudelijke apparaten en spullen voor in huis. Verwachting is dat de consumentenbestedingen verder zullen stijgen, want ook deze maand is het vertrouwen in de economie weer licht gestegen. Ook bedrijven hebben in maart meer uitgegeven. Zij hebben volgens het statistiekbureau aanzienlijk meer geïnvesteerd in machines en installaties. Het weer vanuit het noordenzon, het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS short ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1 namens Voort richting Amsterdam bij Muiden Oost 3 kilometer. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor knooppunt Herbrechtseplein 2 kilometer. Er staat er een auto stil op de rechter Rijstrook. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Avelingen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de gast van vandaag, Eggie Posten. Echte Zandvoorten. Hij voelt zich thuis. Het is voor hem het paradijs. Sleep falling.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 in de Watertoren sport En u had ze hier moeten zien, uh, dames en heren... <lacht> Ruud Jansen... van de Ruud Jansen Band... en Eggy Poster, de gast van vandaag... over dit nummer. Want die band die bestaat al 40 jaar. Vorige week hadden we Charles Duif hier als technicus... en vandaag is het Ruud Jansen. En die mannen spelen beide 40 jaar in die band... maar Eggy kent ze ongelooflijk goed. Nou ja, ik heb ze vele malen zien optreden... In de, in de regio. En, uh, altijd heel, met heel veel plezier. Daarom hebben we ook net het nummer gedraaid... want het was even oud. Ruud speelde het li liever li li niet meer, maar het was niet loof met de Bed Out of Hell. Dat was altijd gegarandeerd succes bij al zijn optredens. Ja, de reden waarom ik het eigenlijk niet meer zo vaak speel, dat is ook wel heel verklaarbaar. Het nummer kwam uit in 1978. En uh, dan, uh, dan moet je dat gewoon gaan spelen, natuurlijk, als hit. Ja. En ik heb het dus, nu denk ik, dus vanaf 19 zeg maar 79 tot heden uh, bij elk optreden zo had moeten spelen dus dat is al duizenden keren geweest <lacht> en dan komt het op een gegeven moment even in de neus uit en dan denk je, oh, weer dat nummer <lacht> ja. dat heb je vaak, hè Als je het nummer vaak speelt dan, uh, dan uh, gaat het je tegenstaan dan hè? gaat het je echt op een gegeven moment tegenstaan we hebben er ook, jarenlang hebben we het een beetje gepersifleerd hebben we er gewoon een grap van gemaakt een zoontje van gemaakt maar, maar tegenwoordig doen we het weer serieus Oh ja, maar het is wel altijd succes, Ruud. He? Tuurlijk, ik, he? Ja, het publiek wil het horen. Kijk, dat, dat, dat is natuurlijk altijd zo. En dat heb je heel vaak... Wij hebben dan geen eigen nummers. Of ja, we hebben ze wel, maar die kennen, mensen, die kennen de mensen niet zo erg. Maar het is, het is natuurlijk wel zo dat... Ja, Bepaalde nummers komen gewoon altijd weer terug. Net als Proud Mary, van als je een zangeres hebt. Als we met een zangeres werken, dan noemen we Proud Mary, I Will Survive, Paradise with the Dashboard Light. Komt gewoon echt altijd terug. En al ja. vind je er zelf niks meer aan. Want je zit 50 jaar in het vak. Ja, volgend jaar. Ga je nog iets speciaals doen? Weet ik nog niet. Uh, ik heb, er uh, zijn wel, wel vage plannetjes. Uh, ik heb ooit eens tegen iemand laten vallen dat, dat, ik, uh, dat ik eigenlijk wel eens een jubileumconcert zou willen. Echt een jubileumconcert. In de Philharmonie in Haarlem. Omdat ik daar vroeger ook wel eens gespeeld heb toen het nog Concertgebouw heette. En er kwam iemand tegen die zegt, nou dat, ik, zal, ik ga wel eens een balletje opgooien daar of dat lukt. Maar daar heb ik verder dus nog niks van gehoord. Dus, uh, de, de, maar dat zou, dat zou ik het ultieme vinden. En voor de rest, ja weet ik het nog niet. We hebben wel wat plannetjes, maar die moeten nog allemaal uh, concreet uitgewerkt worden. Dat zou wel een bekroning voor je zijn. Als je dat, dat in de film aan veel mag doen. Ruud, ja, dat, dat zou ik geweldig vinden. Ik heb laatst, laatst toevallig die verbouwde zaal gezien. En, nou ja, dat is, dat is dan natuurlijk een paleis. En dat is gewoon uh, zo'n verschrikkelijk mooie zaal. En ik weet nog dat ik vroeger met mijn bandje de Soulful Blues Quality... Uh, daar regelmatig gespeeld heb in die grote zaal. En ja, toen was het allemaal levendig. En dat zal het nu dus weer zijn. Maar... Ik weet het nog niet, we zien het. We het Charles wel. Duijf zit er ook al 40 jaar bij, hè? Uh, ja, Charles heb ik ontmoet in 1976. En uh, eigenlijk min of meer toeval, want ik zou een optreden doen met uh, de bekende Amuidense zangeres uh, Helen Shepard. En uh, de drummer die uh, daarvoor uh, benodigd was, die uh, liet ons even zitten. En toen zei de bassist, oh ik weet nog wel een drummer. En dan kwam Charles dus uh, repeteren en... Maar we hebben elkaar niet meer losgelaten toen. Vanaf toen. Zandvoortse in-crowd, hè? Ja. <laughs> Poster, onze gast van vandaag. En Ruud Jansen, de technicus. Pratend over zijn muziektijd van 40 jaar met Charles Duivels drummer Prachtig verhaal. Ja. We gaan naar andere muziek luisteren. Ja. Ruud, jouw beurt. Ja, ik heb, uh, op jouw verzoek uh, heb ik uh, de zoon van Charles even opgezocht. Dus uh, we gaan uh, draaien Calling for Peace. Schitterend nummer. Ja.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 We Zoals hij zich tegenwoordig noemt. Maar ik, wij kennen hem natuurlijk als Sven Duif, de zoon van. Uh, van Charlotte. Maar goed, dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat Ruud, om wat een mooi nummer. Ja, dat zeg ik. ik net het gaat om dat het een prachtig nummer is. Door, deels door hemzelf geschreven. En uh, ja, prachtig. Gisteravond in de wereld Draait door was een buschauffeur die uh, landelijk nieuws werd omdat er een foto van hem verscheen in het Algemeen Dagblad. Maar ik vind dit moet landelijk zijn, deze jongens. Wat vind jij eigenlijk? Ja, ik, ja, ik hoorde het voor deze nummer. Maar het is inderdaad een prachtig nummer. En het is, maar ik hoorde net ook van Ruud. Dat hij uh, niet zijn hoofd. Uh, dat hij gewoon als chauffeur moet werken. Om in uh, zijn onderhoud te kunnen voorzien. Ja, maar daarom die, die analogie ja, met die, die ja, die, nou, ja die, die, die Want als knap... hij, hij verdient het. Ja. Ja, dit is toch schitterend wat hij ja. maakt. Die maar man... het probleem in Nederland is denk ik gewoon wel. Dat je tot een bepaalde club moet horen. Uh, kijk. Uh, als je natuurlijk uh, de kans kri zou krijgen. Wat... wat niet gebeurt, omdat dat gewoon toch een bepaald vriendenclubje is. En, en uh, als je dus de, de kans zou krijgen om bijvoorbeeld zo'n nummer één keer in de wereld draait door te doen, of, of bij Umberto Tan dan, dan, dan, is het, dan is het gelijk geregeld. Want dan, dan horen gewoon mensen ook van dit, dit is fantastisch. Het is alleen het punt natuurlijk om daar doorheen te komen hè, dat, je, dat je dus in zo'n ontzettend veel bekeken programma als, als Late Night show of de wereld draait door of wat dan ook dat je daar, daar eens een keer door kunt komen. Maar dat is in Nederland gewoon een heel groot probleem. Echt talent, voordat dat er eens een keer door komt. Uh, ja, jammer. Ik, ik vind zelf altijd het grote aantal achter wat er in Nederland op de televisie is. Zoals de Voice of Holland. Ik ga daar maar eens kijken. Al die mensen die die Voice of Holland gewonnen hebben... wat, wat blijft er van hangen? Eigenlijk helemaal niks. En dat is zo jammer. Dus te hopen dat Giel Belen het gehoord heeft? Ja. He? ja, die zou dit nou eens moeten horen. En, en, en dan gewoon eens moeten zeggen van... Ja, inderdaad, dit is zo'n mooi liedje. Want hij heeft het nog voor een deel uh, zelf geschreven ook. En het is zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Ja, dat is het. En het, het, hij zingt het fantastisch. En anders die, jongen, moet... die jongen kan gewoon heel veel. Dat is het probleem. Maar het is, hij moet net een keer uh, de manager vinden... Het figuur vinden die een goede ingang heeft bij, bij dan zeg maar radio tv en de mensen die het uitmaken. En dan moeten ze gewoon eens een keer zeggen van, hé hey, kijk jongens, dit is hier hebben we echt een goed talent. Of hij moet stemmen. in Albanië gaan wonen, want dat Kattegiank op het festival van Albanië, dat was echt verschrikkelijk. Hennie, dat is het idee. Hij moet ja. Albanees worden. Ja, ja, laten we het proberen. Sven, ja. jongen, Ga, ga zorgen dat je Albanees wordt ja. En dat je daarvoor Of, of uh, in een of ander Oost-Europees land En nou, dan win je het songfestival ja, Absoluut, ja. Moet, wat heb je klaarstaan? Uh, even kijken hoor, wat heb ik nu klaarstaan? Uh, streets of Philadelphia Heb ik geloof ik ja. klaar Ik dacht het wel te missen. Maar we horen het wel Ik, ik, ik zie het zo even niet, maar dat komt allemaal goed Ja, Streets of Philadelphia dus, Bruce Springsteen door de gast van vandaag, Ricky Poster. Heb je er een bedoeling mee? Nee, helemaal niet, maar ik vind Bruce Springsteen met E-Street e band, een geweldige band. Dus. En dit vond ik een mooi nummer, want ik vond die film trouwens ook heel erg goed. zo Ja, ja. Tom Hanks. We gaan over voetbal praten. Want we hebben net al aangesneden dat er helaas geen betaald voetbal in deze regio is. Maar we hebben natuurlijk wel een topklasse die het ongelooflijk goed gedaan heeft. En waar jij zeer nauw bij betrokken bent. Ja. De Koninklijke. Ja, je moet één kleine correctie. Telstra is wel de enige club in de regio die nog betaald voetbal speelt. Maar als je nou het verhaal wil lezen over die tribune. Die willen ze verkopen, maar die blijkt toch eigendom te zijn van de gemeente Vels. Dus het lijkt me moeilijk dat die er dan gaat kopen als het al een eigen trein is. Maar goed, dat stond in de krant. Ja, we hebben het een ongelooflijk jaar gehad. En het is toch een hele andere ervaring met die topklasse. Het leunt al een beetje eigenlijk naar het betaald. In is zover wat er omheen moet gebeuren. We hebben bewakers nodig. Het, is, het zijn wel een hele hoop extra kosten hoor. Ja. En die uitwedstrijden zijn natuurlijk ook niet allemaal even. Uh, ja, het is heel leuk als je er bent, maar je moet altijd s'avonds weer terug ook. Hè? In, in echt in Limburg, dat is al 2,5 uur met de bus. Hij ja. gaat dan met de auto, maar dan doe je er ook 2,5 ja. uur over. En. Uh, Verder waren het natuurlijk leuk. paar waren zoals HBS en, en AFC in Amsterdam. Maar het was een hele leuke ervaring, ja. vooral omdat ze goed doorheen gekomen zijn. Als je vierde wordt, dan ben je wat hoor, ja. in zo'n klasse. Ja. Nou uh, komt er volgend jaar een tweede divisie bij. Ja. En ja, stel je voor, ik bedoel ze zijn nou vierde geworden, stel je voor dat, dat ze kampioen worden. Wat gebeurt er dan bij huis? Nou, wij, wij, gaan, wij gaan niet naar de betaalde voorbeeld Nee, maar je zult wel in die klasse moeten gaan spelen, ja. maar dan als amateur. Ja. Ik zou wel heel leuk vinden als het gecombineerd werd met de zaterdagclubs. Dus de zes vijftien de uh, teams, zoals we dit jaar hadden, of 16 ja. teams, 16 teams. Acht ja. uit de, uit de bollenstreek. En dan acht uit de rest van de, van, van, van de omgeving, of tenminste, niet, niet te ver weg. Maar dan zou je op zaterdag moeten gaan voeren? Ja. ja, zaterdag. Uh, ja, maar dat lijkt me niet zo bezwaar. Want je houdt ook altijd wedstrijd op zondag nog. Hè? Ja. En om naar de bollenstrijd te gaan, ik bedoel, dus een kwartiertje met de auto. He. Ja, dat dus ja. is toch wel wat prettiger. Ja. ja. Wat gaat er om in zo'n topklasse? Want kijk naar Edo, die, die hebben het helaas dan niet gehaald. Dat is toch jammer? Ja. Ja, de faciliteiten. Kijk, die vergoedingen die betaald mogen worden namens de KVB aan amateurs. Dat, dat volgen wij. En er wordt ook gecontroleerd, nee, dat betreft. He. Maar ja, je, je, je kan wat doen, gelukkig. Maar het is heel raar dat ze gedegedeerd zijn. Want ik herinner me de eerste wedstrijd koninklijke KFC tegen Edo. Was edo, beter. edo was veel beter. De eerste helft, ja. Ja, ja. ja Edo had een goede ploeg, maar in de tweede helft stortte ze vaak in. En, ze had, ja, en als je eenmaal in een in, in, in de, in de moeilijke hoek zit, dan, waar, de, waar de klappen vallen, dan, dan blijft het ook. De uitwedstrijd edo AFC had Edo ook. Ik denk je een nou, minimale gelijkspel verdient, maar twee minuten voor tijd maar HFC 0-1. Ja. Door een uh, vriend uh, Ramirez. Ja. En uh, die wie je dan, dat heb je als, je als je een beetje in de flow zit. En als je onderaan staat, of in de onderste ja, regionenverkeer. dat is het moeilijk, hè? Ja, ja, dan voetballen. heb je altijd pech. Ja. Ja. Ja. Uh, daar heb je vaak pech gehad. Jij noemde hem al, Gert-Jan uh, ja. de beoogde opvolger van de huidige trainer. Een geweldige voetballer. Ja. Een jongen die de wedstrijd leest, die op iedere positie neergezet kan ja. worden. En de wedstrijd naar zich toe treedt. Ja. Er gaan wel veranderingen uh, komen bij de Koninklijke. Zoek, hier gaat weg. Niet. De, de Spits. Ja, Tjoe, die gaat naar Rijnvogels in Katwijk, ja. ja begrijp je zo'n overgang? Nou ja, ik denk ook dat het te maken heeft met, met of we daar nog be, betere, weer, hoe heet, betere voorzieningen, denk ik. Ja. Beter betaald, kan je ook zeggen. Maar je weet het, het leeft enorm. Want daar zijn bij die wedstrijden 3, vierduizend man elke, el, ja. el, el, el, elke week. Ja, bij ons ligt het natuurlijk wat anders. Nee, tegen Edo hadden we behoorlijk, net We 1500 1500.000. Ja, maar dat was toppen. Eh, ja, toppen ja. Verder komt er heel weinig. Ja, ja. Ik snap dat niet, want het, het voetbal van de is echt leuk om, ja, om naar te kijken. Ja. ja, zoals die laatste tegen WK, was toch hartstikke leuk. Ja. Ja, ja. 4-3, prima. Er gaan nog meer veranderingen komen, maar de doelstelling van de Koninklijke is om met eigen jeugd te gaan spelen. Ja. Nou, De A-junioren spelen op het ogenblik voor een plaats in de tweede divisie. Dat is heel hoog. En ook de b die doen verschrikkelijk goed. Dus die jeugd komt er wel aan. Ja. Maar worden er nou nog veel spelers van, van andere clubs verwacht? Nee, dit jaar nee, komt, komt heel weinig bij. Ja, Twee of drie, want wie weet, er ging er ook... Zoek gaat weg. En de die keeper van de werf gaat weg. En, uh, uh, hoe heet het, stopt uh, onze voorstopper. Uh, die gaat bij, uh, bij Argon voetballen. Mm -hmm. Roy, Roy van Kaak. Die Verka, is goed, hè? Goed, ja. heel goede voorstopper. Jammer, ja. die weggaat. Maar ja, die zegt ook... Uh, ik heb nog alles meegemaakt. Drie keer per week in de tweede. Elke jong gezin, dat wordt een beetje veel. Nou, die, maar hij woont in Amstelveen, dus dan gaat hij daarbij bij, bij Argon spelen op zaterdag. En, uh, en nog een paar jongens ja, die gaan niet constant het eerste halen, maar meestal op de bank zitten. Ja, die willen ook graag weer voetballen. Kijk, en Al die andere clubs die in de regio komen ze natuurlijk gelijk in het eerste. Ja. aan Een paar naar DSOV en een paar naar Zwift in Amsterdam. Dus dat is wel jammer natuurlijk, maar dat hou je. Maar daardoor krijgt de jeugd dus de kans om door te stromen. Ja, ja. Er komen er ja. nu weer een paar aan, ja, gelukkig. Ja, dat is wel mooi natuurlijk. Ja. Het kost ongelooflijk veel geld ja, toch, ook ja, zo'n ja. topklasse, hè? Hoe doet zo'n club als HFC dat? Nou ja, dus we, hebben, we hebben ontzettend veel leden. We hebben denk ik wel een van de hoogste contributies uit de regio. Dus dat, dat moet de meeste kosten dekken. We hebben natuurlijk een enorme bar omzet. En dat, dat, ja, daar komt het geld vandaan. Ja, nou gaat het verhaal dat de KNVB eigenlijk eist in zo'n topklasse... dat je bepaalde kleedkamers hebt op het veld en zo. Dat heeft HFC niet. Gaat de KNVB dat verplichten? Nou, dat kunnen ze natuurlijk niet. Nee, maar dat ik ik nou, heel veel geld. Ik ben op mijn overval geweest bij UNA in Veldhoven, bij EVV. Er zijn vaak hele kleine veldjes die daar zijn. Het leeft daar wel, want er zijn er wel 2500 man, hoor. Ja. En wat wel heel, heel aardig is, VVSB, dat is redelijk dichtbij. Daar is het ook geweest een klein, maar het is wel allemaal heel uh, goed ingericht. Maar het is ook veel kleiner uh, accommodatie dan het van ons. Als je het clubhuis vergelijkt met VVSB en van AFC, dat scheelt zoveel in ruimte. Ja. We hebben natuurlijk wel 16 kleedkamers. Hè? Maar we willen wel een nieuwe tribune hebben. Dat onder die tribune dan nieuwe kleedkamers komen, dat ze toch gelijk het veld op kunnen. Maar goed, dat is ook weer een... Het is van geld, allemaal natuurlijk. Het kost allemaal vermogen. Ja, en het typische is: of het typische, HFC houdt zich volledig aan de regels. Ja. Daar gebeurt niets wat niet door de beugel kan. Er zijn clubs die dat wel doen. Daardoor ontstaan er ook in het amateurvoetbal verschillen. Ja, op de plossing: de, de, de geldschieter ermee stopt. Hè. Dat is natuurlijk allemaal leuk. Maar als, als iemand zo jaarlijks of overlijdt, kan ook gebeuren wat dan ook. Hier bij vrolijk bij bij stormvogels. Dat was altijd een grote spot die helaas het meneer Vrolijk overleden. En daar doet zijn dochter wel wat. Maar dat, daar komt weer een generatie achter. Zegt, ja, wat heb ik met voetbal? Uh, nee, dat is... Uh... Je bent ook actief, hè, binnen HFC? Nou ja, ik, ik, ik heb... Ik, ben, ik, ik heb twintig jaar in het bestuur gezeten. Of eigenlijk 19 jaar. Maar van tien jaar als voorzitter. centraal. En, en je zit nu in het calamiteitenfonds. Ja, dat is het Pimblierfonds. fonds dat is als, als wat gebeurt. Uh, onverwachte tegenvallers. Dan kunnen ze daar een beroep op doen, HFC. En het is in 1955 door, door het toenmalige bestuur ingeste, opgericht. En dat hebben we dan vernoemd naar ons oprichter, de Pimmelje. Nee, dat, dat vergaderen twee keer per jaar. valt mee. Ja, ja dat is niet echt werkzaamheden. Hm. We gaan weer naar muziek luisteren. En ik geloof dat Ruud deze keer iets heel bijzonders klaar heeft staan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag beproefd van leven. Le Vaak stoot ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. over het voetbal uh, binnen want als je dan in, het, uh, in de arena zit voor de wedstrijd van Ajax en dit wordt gedraaid en 50.000 mensen zingen het het is gewoon een voorstelie aan het worden ja. Ja, maar Ajax voetbal is toch bloed, zweet en tranen op dit moment. Ja, ja. Nou, ja, <laughs> meer tranen dan uh, meer tranen dan, zweet, dan bloed en zweet, en zweet ja. want Ergie, ja, ja, jij volgt Ajax ook ja. wat daar door topspelers gedaan wordt dat is schandalig ja dit seizoen. Maar ja, ik denk ook dat op een gegeven moment een trainer, Frank de Boer heeft het ook heel goed gedaan. Die, uh, op een gegeven moment moet je gewoon afscheid nemen. Want je kan niet elk jaar de kampioen worden. Want hij heeft het verleden, dit jaar net zoveel punten gehaald als jaar. Ja. Dat is het gekke. Ja. Maar met veel minder uh, aansprekend voetbal dan in die andere jaren. En, ja, en, dat is natuurlijk ook, het, ook een nadeel van Ajax. Toet altijd de goede spelers dan weer verdwijnen. Eriks is weg. Nou, Danny, Danny Blind weg. Ik weet niet wie, wie weer weer wordt, maar dit jaar waren er niet... Ge geen één enkele. Echt. Uh, Uitbrinken bij Ajax. Ja, Silence. Maar die gaat ook weg. Silence, ja, ja. We hebben de Manchester United belangstelling voor, hoor ik. Ja. ja. Nou, dat zou toch vreselijk zijn, want dan heb je weer een goede keeper en dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja. Nou, zijn er bij de jeugd natuurlijk bij Ajax hele goede keepers. Ja. Hè? Een van de jongens komt bij ons, of bij ons bij HFC vandaan. Ja. ja. En uh, Xavier Maus. Maar ja, die moet nou verhuurd worden en, en, en, en in de. De eerste divisie gaan dat spelen. Speel, ja. om maar wedstrijdrit met de doelen. Dat is hebben ze weer een Spanjaard gehaald. Ja. Wat vond je van de. gisteren ontplofte internet over Dijks. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, onbegrijpelijk dat ze zo'n speler weg doen. of wij dan nou verhuurd hebben. En nou moeten ze hem terugkopen. En dan gaat het heel veel geld kosten, want Feyenoord heeft ook belangstelling voor. Ja. Dan gaat wel, hebben ze al recht bij doorverkoop van, van Dijks. Dus er komt wel iets terug. Maar het is natuurlijk waanzinnig dat je de speler binnen twee jaar weer terughaalt. Die echt Amsterdammer was. En dat die dan wordt verhuurd. En dan na twee jaar ja, en, en verkocht hebt aan Wereld 2. Nou moeten weer terugkomen van Wereld 2. En dan hij speelde al in de eerste. Hij speelde ja. draait goed en dan halen ze Boilers. Hè, en ja. die staat te stuntelde. Ja, wat is dat dan? En die maakte, maakte ze ook nog aanvoeren. Nee, het was onbegrijpelijk. Ja. Nee, Maar hij, en heeft, zijn eerste jaren wel wel, waren wel redelijk van Boyerssen. Maar toen heeft hij die langdurige blessures gehad. En toen ging hij, daarna heb je is hij nooit een behoorlijk. Nee, in geen kon. bal meer gedaan. Nee. En wat vind je van de komst van Kudelje? Dat vind ik wel een aanwinst. Want is ja, wel maar je man. hebt al zoveel middenveld. Ja. ja, maar het is wel een, met een beetje kracht. Maar ik wist kracht ook op het middenveld. In ieder geval wel een, ja. een, een karakter voor Ja. ja. ja. Uh, zou wat, uh, wat, wat ik dan. Een uh, vriend van mij is een enorme AZ-fan. En. Uh, en een barman in Beverwijk die, die houdt erg van AZ, logisch die zegt, hebben ze bij Ajax dan ook niks geleerd want elke transfer van, van AZ naar Ajax is eigenlijk op dit moment nog steeds mislukt want Sigtussen kwam ook voor AZ vandaan die heeft het toch ook niet echt gemaakt zeg maar. en je, zijn jullie niet bang dat dat met Kudel je nu precies hetzelfde gaat gebeuren nou best kunnen hoor je weet het toch nog, je hebt mensen die doorgroeien. Je hebt mensen die op een gegeven moment een hoogtepunt al hebben gehad. De club waar ze gespeeld hebben. En dan komen ze bij een grote club. Of iets, iets grotere club dan AZ. Dat ze het dan toch niet redden. Maar Cudel is natuurlijk eigenlijk nakker. Ja, ja. ja dus, Hij he, heeft een jaartje dan bij AZ gespeeld. Heel heeft wel mooie goals gemaakt trouwens. Ja. En dat is wel wat nodig is, he. die middenvelders maken bij op na geen ja. goals. En als Klaassen dan geblesseerd is, zoals die laatste wedstrijden, valt dat hele middenveld weg. Maar die Coudelje heeft wel, natuurlijk. Dat komt uit een voetbalgekke familie. Hij heeft zijn broer ook meegenomen naar Ajax. En, en zijn vader en moeder is ook stapelgek met voetbal, geloof ik. Ja. Zijn vader komt ook terug, gaat ook mee. hè? Nou, ja. Alles ja. gaat ja. mee. Het het koude, die bedongen, ja. Ja. De bedongen. Jongen heeft wel mogelijkheden. Andere club, 0-10. Ja, ik, ik kan het heel moeilijk uitspreken, maar dat is vreselijk. Je, hebt het en je moet onpartijdig zijn. Ja. Ik ben onpartijdig. Ja, nee, nee. Ik mag me geen uitspraken voor. Of, of, of, of fijn dat wel heel veel AFC's zijn. Fijn dat het is altijd toch een beetje verdeeld in Nederland. Hè? Ja. Maar ik vind het altijd leuk, die discussies. Maar het is de minderheid, hoor. Ja, ja het is dus uh, jammer dat er die excessen met die supporters er zijn. Ja. Maar vroeger vond ik het altijd. Heerlijk, Ajax-fijn was toch de wedstrijd van het jaar. En nu is het, mogen er nog geen bezoekers aan. Ja, thuis van de uitspelende wel. club. Ja. Echt schandalig. Maar goed, het, het, het, het, houdt, het gaat, stopt niet. Het, in Engels hebben ze nog onder controle gekregen, ja. die hoolikins. Maar hier in Nederland is het nog steeds een drama. Maar het lijkt erop dat er dit jaar geen fonteinen in het buitenland vernield hoeven te worden. Nee, nee geen Europees voetbal bedoel je. Nee. nee. Maar ja, ik denk dat ze het toch wel misschien redden hoor. Nou, ik moet nog zien. Langs wat, wat verwacht jij van Giovanni van Bronckhorst? Nou, dat lijkt me een hele geschikte trainer voor Feyenoord. Ook echt een Feyenoordman. Hij heeft ook een hele sympathieke uitstraling. Nou, ik heb hem toen op HFC ook nog gezien. Hij heeft ook een keer meegedaan op 1 januari. Hè? Ja. En toen zei iemand tegen mij: Nou, we hebben slechte balbehandeling die, die, die, die jongens. Ik zeg meneer, die meneer is toch wel een half jaar geleden in de finale voor de wereldcup. Ja, maakt ook maar het doelpunt moet ik zeggen. Ja. Wat wel opmerkelijk is, is dat uh, bij Feyenoord in de jeugd... ongelooflijke succesvolle voetballers. Maar die worden niet goed gebruikt. Wat vind je daarvan? Nou ja, eigenlijk... Ze raken allemaal in de banden natuurlijk van het grote geld, maar het zijn hele goede voetballers. Maar Feyenoord heeft meer echte talent opgeleverd dan Ajax. Ja, laatste jaar. Maar je ziet die, die, die Klaas, die heel goed begonnen seizoen, die ook de laatste wedstrijd een stuk minder speelde. Ja. Het is moeilijk. En die Bo Boetius, die toen, toen tegen Ajax debuteerde, geloof ik te een doelpunt. En die heeft toen heel leuk gespeeld, maar die is ook leuze teruggevallen. Ik ja, weet niet wat het is. Op de bank, meestal op de bank, ja, ja. Uh, is jullie mee, dat, is, dat is mijn idee zo. Hè? Als ik die Fred Rutte zie, uh, ik vind het een zeur, die man. Het kan, het kan misschien wel een hele goede trainer zijn, dat, dat zegt ook iedereen. Maar ik vind het zo'n zeur. Ik kan de manier van praten van die man, dan denk ik, hoe, ja. moet, jij, hoe moet jij nou een groep jongen... Voetballers, hoe moet je die motiveren? Nou, als je denk, dat het daar heel goed is, Ruud. Ik denk dat het daar ook fout is. heeft trouwens, maar hij heeft niks gewonnen nog in zijn nee. hele carrière. Dus. Nee, één bekertje geloof ik. Ja, maar, okay. ja. Nee, dat zijn niet de mensen die bij een club als Feyenoord horen. Nee. En dan denk ik dat Giovanni het veel en veel beter gaat doen. En daarom is hij weer spannender ja. natuurlijk. En dat is wel leuk, hè? Wat heb je klaar staan, Ruud? Past wel een beetje bij dit, hè? want yeah. uh, Van Bronkhorst is natuurlijk, uh, wat Rotterdam betreft, gewoon een country boy. Yeah. <laughs> early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. With a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. The days are all filled with an easy cut charm. Thank God I'm a country boy.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 Mon, je muziek heb jij gevonden. Ja. ja. Ben je een muzikaal man? Nee, nee, zelf heb ik helaas geen muzikale toiletten, maar ik luister wel uiteraard dan graag muziek. De VVD. OPZ, oude Partij Zandvoer. Als je nou het voor het zeggen had, stel dat je burgemeester was in Zandvoer, ja, zou kunnen natuurlijk. Wat zou je het liefste zien gebeuren? Nou, ik vind dat je van die landelijke partijen af moet in, in, in, in, in, in, in, in, in, in gemeentes. Want de VVD in Zal doet het heel goed. Ze werkt ten opzichte van die, die windmolens onder leiding van Belinda Geurensen. Maar het is wel haar minister die al, die al die rotdingen laat plaatsen bij ons voor de, voor, voor, voor de kust. Dus het, het, het zal voor het belang eigenlijk, vind ik, dat het gaat voorop. En ik bedoel, het CDA ook. Bedoel, dat het allemaal zoveel clubs zijn. Hoe is het met de sportbegroting hier in Zandvoort? Nou, die is niet hoog. Nee, dat is een beetje raar natuurlijk. Zoveel sportmensen. in de. Maar we hebben natuurlijk wel alles heel goed gefaciliteerd. SV Zandvoort heeft een mooie treinen, De tennisclub zit er heel goed. Nee, daar vind ik dus geen klagen over. Ik heb tot twee jaar geleden gevoetbald. En in mijn hele carrière, vanaf mijn tiende... je moest tien zijn Ja, vroeger tijd om te mogen voetballen. In mijn hele voetbalcarrière... Heb ik één keer een kaart gehad. Waar denk je dat ik die gekregen heb? Uh, voor praten waarschijnlijk hè. Nee, waar? Waar? S.V. Zandvoort? Ja, nou dat heet het. Zand voor Meeuwen. Zandwoord Meeuwen. Oh. In de Kuil. Ja? Ja. ja ik was veertien, speelde Interregionale Jeugd. Ja. En ik kreeg een kaart en ik weet nog steeds niet waarvoor, maar ik kreeg wel wedstrijderscorsing. Natuurlijk, ja? jongen. Ik had nooit vergeten. Nou, dat is de reden waarom ik nou in Zandvoort woon. Om alles goed te maken. Wil je erover praten, Henny? Nee, hoor, laat maar zitten. En ik heb ook geen psycholoog nodig. Maar wel een lekker stukje muziek. Een van de mooiste platen die ooit is uitgekomen... en door Herman van Veen in Nederland heel groot is geworden... is Susanne. Maar de oorspronkelijke maker van het lied... en zanger van het lied... is Leonard Cohen.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 Travel with her And you want to travel blind And you know that she will trust you For you've touched her perfect body With your mind And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching from his lonely wooden tower And when he knew for certain only drowning men could see him He said all men will be sailors then until the sea shall free them But he himself was broken long before the sky would open, forsaken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 She takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbour.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 Body with her mind. Mooiste nummers uit de watertorensport die we gehad hebben vandaag. Prachtig, Leonard Cohen, Suzanne. Eggy Posten was onze gast. Een man die zijn sporen verdiend heeft in de sport, in de politiek, in het bedrijfsleven. Het was leuk om met hem te praten. Maar ik wil graag nog aan het eind van het programma zijn wensen horen. Allereerst op sportgebied. Nou, op sportgebied ten eerste. U weet, ik ben ook toch voorzitter geweest van de Tennisclub. Zalvast dan morgen in de Eredivisie. Toch het hoogste niveau van Nederland. Dat, dat hij ook weer dit jaar een mooie seizoen. Vredia hebben ze ook heel goed gedaan. Dus in ieder geval minimaal handhaven. En misschien nog wel iets beter. Maar daar ga ik morgen ook naar kijken. Dus dat het daar goed is. En ik hoop dat SV Zandvoort. Die zit nu in de na-competitie. Dat die promoveert in de tweede klas. Dan horen ze minimaal thuis. ik vind eigenlijk dat het Zandvoort eerste klasse moet worden. Absoluut. Het zaterdag voetbal leeft hier in de, in de omgeving. Dus dat zo. Ik zie dat ze dan ook wat toestroom van mensen krijgen. Want zo hoog je speelt. Dan merken wij met AC Hoe meer mensen wil komen in naar je club toe. Om bij je te spelen. Dan hoef je niet eens te vragen dus dat hoop. En dan hoop ik natuurlijk... Ja, dat was de sport. Nee, meer wensen hebben we eigenlijk niet op het sportgebied. Het is alleen wel helaas dit jaar de laatste keer... dat de KLM open hier in Zandvoort is. Maar goed, misschien komt de toekomst weer eens terug. Maar om bij mij de jaren klimmen. Ja, want ik realiseer me. Zo zie je het niet uit. Maar je bent 75 wordt je, hè? Ja. Ja, een hele leeftijd. Drie kwart eeuw. En dan zit je voor de derde keer in de Raad. Ja. Je was van 2002 tot 2009 trouwens voorzitter van de ZFM. Wat vind ja. je van dit station? Nou, ik vind het uh, heel leuk. Ik vind, ook, ik vind het ook zo grappig dat het zo, zo goed doen. Uh, want je weet, in de heensteden is het de zielen. Maar de radio Zandvoort is echt, echt goed. Zijn. Ook, uh, ik vind een ongelooflijke bewondering voor Rob Harms... die al die jaren hier van het begin af aan bij zit. En je hebt ook nog een wens wat betreft dit station... Die televisiebeelden komen, ja, ja. Daar hebben we toen voor gestreden. We hebben het toen wel gekregen, maar het is niet voor alleen... maar ze we weten, die uh, staat een soort tv is geworden eigenlijk. Maar uh, er, er komt meer, heb ik begrepen. Ja, je zit in de raad. Je ja. kan toch makkelijk een budgetje losmaken... dat die tv hier opgezet kan worden. Zandvoort ja. moet toch een eigen televisie hebben? Ja, als, als dat zo makkelijk zou zijn, had ik het al lang voorgesteld. Maar je weet zelfs... Je die krijgt... tv hebben we, elke vrijdagmorgen is er, uh, Zandvoort tv. Alleen op het ogenblik ligt het even stil, omdat een van de mensen die dat altijd moet doen, uh, helaas uh, ziek is geweest... en nu weer aan de betere hand is. Dus waarschijnlijk komt het binnenkort wel weer terug. Zandvoort TV op vrijdagmorgen tussen 10 en twaalf. Ja. En, Eggy, je hebt ook nog een muzikale wens als laatste. Muzikale wens? Oh ja, natuurlijk. Want ik heb die man al die jaren in allerlei, ik zou niet zeggen... horecagelegenheden uh, zien spelen. En, en op partijen, ook door Tennis Club Zonver, 50 jaar bestond heeft hij ook nog gespeeld en toen viel het geluid uit. Maar gelukkig is allemaal goed gekomen, nee, dat is Ruud Jansen. Maar hij schijnt zelf ook muziek gemaakt te hebben. En daar zou ik als slot graag iets van willen horen. Ruud Jansen was onze technicus vandaag. Eggy Poster onze gast. Dit was Watertoren Sport. We gaan eruit met de muziek van Ruud Jansen. Janssen. Van, van 30 jaar geleden, van 20 jaar geleden. Battle of Keys.